Tien uur na net wel met het NOS-journaal. In Bilbao, in spaans Baskenland, hebben tienduizenden mensen in een stille tocht... steun betuigd aan ETA-leden die in Spanje in de gevangenis zitten. Al was het een stille tocht, er werd toch af en toe leuzen geroepen. Gisteren verbood een rechter een betoging... omdat die zou zijn georganiseerd door een terroristisch onderdeel van de ETA. Twee Baskische nationalistische partijen besloten erop de stille tocht te houden... en die werd wel toegestaan. De demonstranten vinden dat de ETA-gevangenen... die verspreid over Spanje vastzitten overgeplaatst moeten worden naar gevangenissen dichter bij huis. De omstreden Franse cabaretier Djeudonné past zijn show Le Mur aan. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Binnen en buiten Frankrijk was er veel ophef over de show... die antisemitisch zou zijn en beledigend voor slachtoffers van de Holocaust... Op de persconferentie zei de cabaretier dat hij zich wil houden aan de wet. Zijn nieuwe aangepaste show zal geen anti-Joodse uitlatingen meer bevatten... en gaat ook anders heten. De Franse regering had de rechter om een verbod van Le Mur gevraagd... maar die achtte een verbod strijdig met de vrijheid van meningsuiting. Jeudanet kwam internationaal in het nieuws door zijn armgebaar, de Kenel... die door de minister van Binnenlandse Zaken werd omschreven... als een omgekeerde Hitlergroet. Prinses Beatrix was vanmiddag in Leeuwarden bij de Friese Hengstekeuring. Het paard Norbert 444, dat voor de derde keer op rij werd uitgeroepen... tot algemeen kampioen, kreeg van de prinses een aai over zijn neus. Beatrix is beschermvrouwen van het koninklijk Fries paardenstamboek... dat dit jaar 135 jaar bestaat. Het jubileumprogramma begon donderdag en de keuring was het laatste onderdeel. Het evenement trekt elk jaar 15.000 bezoekers uit de hele wereld. En zo kwam gisteren de succesrijver Dan Brown langs, hij en zijn vrouw hebben zelf Friese paarden. Het weer. Vannacht ligt de vorst, behalve aan de kust. Morgenochtend, vooral in het zuiden, mogelijk mist. Later, zonnig. Het blijft droog en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 We begonnen vanmiddag om 1 uur en we gaan nu het laatste uur in van deze hele lange sportuitzending van NOS Langs de Lijn. Ik ben toch reden genoeg om te blijven luisteren. Ik heb net de onderwerpen al even genoemd, dus laten we maar gelijk met het grootste onderwerp van dit uur beginnen, de Elfstedentocht. Want het is alweer 17 jaar geleden, 4 januari 1997... was heel Nederland in de ban van het ijs in Friesland. Inclusief tien documentairemakers van de VPRO. Ze hadden het plan opgevat om een aparte documentaire te maken... over die tocht der tochten. De opnames werden gemaakt, maar de documentaire is er nooit gekomen. De filmblikken die lagen uh, te verstoffen bij de VPRO... er een archivaris erop stuitte. En dus uh, kunnen we morgen in andere tijden sport... nog een keer terugblikken op uh, de Elfstedentocht uit 1997. Uh, in de studio is een van de documentairemakers van toen, uh, John Appel. John, van, van harte welkom. Ja. Uh, waren het echt uh, filmblikken? Is, is het toch op film ja, opgenomen ja, of was ja, het digitaal? Ja, nee, het waren filmblikken. En die zijn wel gedigitaliseerd. Maar iedereen had tien rollen film toen de tijd om... Uh, om te draaien. Want ja. iedereen, vertel even, wat, wat was het idee? Het uh, idee was dat. Uh, Janu je zei tien, hè? ik dacht dat het acht waren. Oh, Oké. Okay. Uh, acht uh, filmmakers die zouden ieder een deel voor een rekening nemen van, op die dag. Een deel van de route of een onderwerp? Een onderwerp. Een onderwerp, okay. uh, Door de redactie van tevoren bepaald. En dat bij elkaar moest één groot twee uur durend uh, lange documentaire opleveren. Mm -hmm. maar, maar dan niet zozeer de invalshoek van de race? Of misschien had één van die documentairemakers wel als opdracht om de race te volgen... maar anderen die hadden hele andere aspecten van die Jouw Stedentocht om en om het in één zinnetje samen te vatten... de, de eindredacteur Sherry Duins van uh, toenertijd... die vond dat je eigenlijk met de rug naar het ijs moest gaan staan. Uh, dus dat was de, de opdracht die we hadden. Hmm, vind ik weer echt weer de vpro benadering. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, prachtig. Uh, laten we nog even terug gaan naartoe, voor het gevoel. Ja, is goed. Het gaat om centimeters. Hulsen of Angenend. of Angelend? Het wordt Angenend. Henk uit over aan de Rijn. Henk is de opvolger van Evert van Bentum. Ja, het scenario is zo mooi. He, wat je zegt ja. van, uh, nou ja, acht man die uh, specifiek iets gaan doen. Het is zo mooi dat je je af kan vragen... waarom is het nooit uitgezonden? Uh, als je zoiets doet... en het, je, je, moet, je moet je bedenken, de, de live-uitzending... Uh, die was natuurlijk een spektakel. Ja, het begint al s ochtends heel vroeg in het donker. Ja, en, en die is spannend omdat je niet weet wie de wint. Nou, je hebt net het fragment gehoord. Op het moment dat je natuurlijk een paar maanden later met een, een, een soort herhaling van die dag komt... dan moet je met iets anders aankomen zetten. En dat moet heel goed kloppen. Dus kijk, een live verslag is letterlijk... van ochtends zes uur tot, uh, tot de finish. Of tot de laatste deel. Tot twaalf uur, ja. Hè, tot twaalf uur. Dit, dit niet. Dit is niet van zes tot twaalf. Dus dit moest eigenlijk van zichzelf een soort verhaal hebben... wat weer anders was dan het reeds vertelde verhaal. En dat bleek heel moeilijk te zijn... met de, de wat ongelijksoortige bijdragen die, die geleverd waren. Mm -hmm. Leg het nog wat explicieter uit. Want het is me nog niet helemaal duidelijk. Wat nou, iedereen op op had, zich iedereen zou je dan ook losse documenta documentaires kunnen uitzenden? Dat je gewoon acht ja, document, korte nou ja, documentaires uitzendt? Je kunt ervoor kiezen om, om een serie van, van acht te maken. Ja. De bedoeling was dat iedereen een deel van het geheel zou zijn. Dus de, om, het, om mezelf te nemen... Mijn opdracht was om één uh, gewone deelnemer, Gerben Homsma, uh, te volgen. Maar niet met hem met ijs op te gaan... maar vanuit het perspectief van zijn familie, die achterbleef. Mm -hmm. Dus de hele dag, de voorbereiding, uh, de doorkomsten... het op televisie kijken, het, het, het, het uh, met de schaatsslijper onderweg in Bolzwart... hem um, uh, weer verder op weg helpen, aankomst, het verzorgen als hij klaar was, zeg maar... Dat was mijn specifieke taak. Ja. Ja, eigenlijk uh, had de NOS het zo goed in beeld gebracht... dat jullie beelden min of meer overbodig waren, moet ik zo zeggen. Nou, als je schaatsbeelden gaat doen, wel ja. ja. Op het moment dat je andere beelden probeert te doen, dan niet. Maar die moeten dan wel heel sterk zijn. Precies, precies. Ja. precies. En dat is dus een beetje de afweging geweest. Ja. Gerben uh, Homsma, ja. een toerschaatser. U noemde hem al. Uh, we hebben hem aan de lijn. Goedenavond. Meneer ja, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Ja. Uh, laten we even teruggaan naar Toen... Uh, om even uw geheugen wellicht voor zover nodig ook even op te frissen. Als ja, je ja, stelt voor dat je is morgen begin. en uh, je zal s'avonds niet eindigen en je zal een kruisje niet kunnen bekomen... dan hoor je natuurlijk je hele leven. En dan ja, toen heb je het niet uitgereden. Ja, dat weet ja, dat dat ik... Is, dat is wat, wat dat dan gaat, is het slechtste wat een mens kan overkomen. Tenminste, zo voel ik dat. Ja, het is een hele zware dag. taart. Het is veel andere wind. Van Zwarte, echte elfstedentafel, prachtig. Ja, zeker die knakte ervoor, hè? Ja, meneer Holmsma, uh, uh, heeft u hem uitgereden? Ja, zeker. Dat hoorden we net. Ja, zeker. Ja, en nog trots denk ik of niet? Ja, eigenlijk een klein beetje wel. Ik, ik, ik, ik, het is precies zoals toen. Als je, als je dat niet haalt, ja, dat, dan, dan, dan, dan laat je een veer. Ja, wel twee veeren natuurlijk. He, ja. Tegenover jezelf en tegenover iedereen. Hoe was het om, eh, om, om, om bij de start en eh, bij de finish en ook de familie de hele dag zo'n maken om u heen te hebben? Nou, niet zoveel anders. Uh, uh, uh, wel uh, wou je natuurlijk slagen die dag. He, dat staat dat, dat er natuurlijk dubbeld achter. Ja. En, en, en vervolgens uh, uh, verheugt u zich ongetwijfeld uh, uh, zegt tegen alle vrienden... nou, je moet binnenkort even kijken, want er zijn mooie beelden van me gemaakt. En van en de familie, dag. en dan wordt het niet uitgezonden. Ja, dat klopt. Eh, ach, wij wij, wij als, als, als vrienden tillen daar niet zo, eh, zo, zo zwaar aan. Het is, eh, het, het, het is zo zoals als het is. En eh, wij zeiden ook tegen elkaar, nou ja, we zien wel wat, wat er komt. En als er niets komt, dan, dan zal dat zijn reden hebben. Mm. Dus, eh, maar dat het nu komt, is, is natuurlijk prachtig. Ja. Kan ik kan me voorstellen, morgen, tien over, tien over tien op Nederland 1. Ja, we zitten te kijken natuurlijk. Ik kan me voor... Heeft u de beelden nooit teruggezien? Uh, een klein beetje heb ik, heb ik van, van, van John Appel heb ik een keer een videobandje gekregen. En, uh, en dat is een stukje, een, st een stukje daarvan. Maar kijk wat er morgen komt, weet ik niet natuurlijk. Dat zou vast iets anders zijn. Was het voor u ook niet hartstikke uh, leuk om te zien hoe de familie meeleeft? Want u schaadt van A naar B, om maar even, ja, ik wil bagatelliseer het niet hoor. Maar u, u, u schaadt en ziet helemaal niet wat er dan buiten dat, dat hele evenement gebeurt. En John heeft daar toch wel een inkijkje in gegeven. Hoe was dat? Ja, dat klopt. Je, je, je komt erachter dat je, je familieleden meer... Uh, uh, met je meegaan en uh, je probeert te steunen en meeleven, dan als je zelf voor mogelijk gaat houden, ja. ja, klopt. En dan ja, als, als schaafster, en, en ik was ook wel een keer, uh, ik ben ook al jaren daarvoor ben ik, uh, professioneel bezig geweest, en dan ben je toch vrij egoïstisch bezig, ja. dat, het is een uh, sport is egoïstisch, en, en dan krijg je toch uh, een, een warm gevoel dat je familie zo achter je staat, ja, dat is buiten kuif, zonder meer. Wat kunt u zich nog herinneren van die 4 januari? Uh, ja, het, het, het vlijt wel, maar ik, ik, ik weet nog best dat, uh, dat, dat mijn vrouw me heeft ingevet, weet ik nog wel. En, en dat ze eigenlijk wat een hekel aan, aan die hele cameracrew had. Ze zei, ach wat moeten die vreemdelen hier en ik, ik, ik zit er de hele dag mee en jij bent lekker op het ijs, jij bent mooi vrij en ik zit met die mensen. Nou, dat, dat, dat was dan nou precies. En, de, en dat is hetgeen wat ik me s'morgens voel nog herinneren, gaande de dag. Ja, had ik het gevoel dat, dat mijn schaatskunsten niet zo sterk meer waren als ik had gehoopt. Nee, nee. Overigens viel John Appel wel mee hoor, ik heb hem hier nu bij me zitten. Ik bedoel, uh, ja. Het is allemaal wel goed gekomen, neem ik aan, met, met ja. uw vrouw ook. Maar het was wat zwaarder, want ik begreep dat u, dat u er later achter kwam... dat u de tocht heeft geschaatst met hartproblemen, klopt dat? Nou, in de, in de, inderdaad ja. En dat, uh, dat was toen niet bekend. Want ja, ik bedoel maar, als je, als je, als je daarmee staat het weet, dan doe je dat niet. Maar ja, daardoor het, uh, was ik niet in mijn goede doen. Dat, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Gaat u me ooit nog schaatsen? Nee, ik heb uh, kort geleden heb ik mijn, uh, mijn lidmaatschapkaart uh, vrijgegeven. Ik heb gezegd, ik ben nu 70. En uh, uh, schik hem nu maar een, uh, een jongere fan toe. En dat, uh, dat lijkt me het beste. En ik heb drie kruisjes, dus de is triologie. Dus wat wil ik nog meer? Mm. Nou. Velen zullen dat niet meemaken. Ja, super. Hoe was het om die kaart in te, in te leveren? Uh, aan een, in de ene kant is dat natuurlijk afscheid nemen van jezelf een klein beetje. Want ja, je bent 70 en, en het beste tijd heb je gehad. En, en dat is een afscheid van... Nou ja, dat, dat, enerzijds is je sportieve periode is natuurlijk behoorlijk voorbij. En uh, ja, het geeft ook wel weer een goed gevoel, want je, je, een ander maakt je blij. Met wie gaat u kijken morgen om tien over tien? Uh, met de hele familie. En hoe groot is die familie, moet ik me dan uh, voorstellen? Nou, iedereen doet het afzonderlijk, maar die familie is meer dan twintig man. Oh, kijk aan. Nou, ja, vooral. dat is goed voor de kijkerscijfers. Prima. Ja, inderdaad. Goed gedaan. Ja, nou, we zien er naar nou uit. Nou, leuk u even gesproken te hebben. Uh, gefeliciteerd met die mooie documentaire waar u dus ook in ja, zit. Ja, dank u. En vraag uh, de groet aan John Appel. Nou, u kan ja, het zelf dus doen. Hij zit hier. Nee, dus, ja, uh, ik zie okay. de goede de Gerben. Goede ja, is, is, is, gaat het wel goed met je? Jawel, jawel. Oké. Okay. We gaan gewoon door. Ja, je stem er nou precies heen. Oké. Die vijf jou ook trouwens. Ja, Oké, okay, het beste hè. Ja, doei. Goed, ja. De, de, heb je hem daarna nooit meer gesproken? Nou, ik heb hem nog wel gesproken om. Ja, die videoband? Ja, videoband. En ook te vertellen dat het dus die grote uitzending niet uh, door is gegaan. Ja, daarna niet meer. Nee, dat ja. Weet He. je, dat is. Het idee was eigenlijk. Uh, ik, ik heb mijn eigen onderdeel tot een zelfstandig filmpje gemaakt. Dat heet Het Derde Kruis. Dat is nooit uitgezonden. Dat heeft op de plank gelegen, of ligt nog steeds op de plank bij de VPRO. om te worden uitgezonden. bij de eerstkomende tocht. En uh, ja, die is er nog niet. Dus nu is het eigenlijk als archief beland in. Uh, de andere Sportuitzending. Hoe was het overigens. voor we zo naar een ander onderdeel van die documentaire gaan. maar hoe was het om. Uh, dagen, zo niet weken, zo niet maanden. te werken aan iets. wat dan uiteindelijk niet wordt uitgezonden? Want zo zag het eruit. Ja. Nou, kijk, het was niet dagen, weken. Nou ja, in de voorbereiding, mensen zoeken uh, de productie. Dat... Ja, nou ja, goed, dat, dat is natuurlijk vanuit de, de, de VPRO. Die heeft een grote productie opgezet. En het materiaal wat binnenkwam. Wat natuurlijk uiteindelijk maar op één dag gefilmd is hè, door iedereen. Dus iedereen was één hele lange dag bezig om te, om te filmen tijdens die vierde jaar. Ja, maar last daarvan. Je bent een programma maken en je ja. maakt geen programma om het niet uit te, te laten zetten. Nee, nee, nee. Alleen, kijk, dit is een, natuurlijk vrij ongebruikelijk... dat je een onderdeel bent van een geheel, zeg maar. Dat je in, ik, ik was in feite één achtste van het hele, de hele uitzending. Uh, dus je hebt het ook niet helemaal zelf in de hand. Hm. Dat is niet, niet heel gebruikelijk. Nee. Maar je maakt in principe niet iets om niet uit te zenden. Ja. Ja. Dat kan je bevestigen. Ja, dat is frustrerend. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Um, dan is er nog iemand anders die jullie hebben gevolgd. En dat is Gerard Raak. De, de, de brugwachter in Warms. Ja. Dat is, ook wel, is dat een man met een verhaal voor hem zo gaan horen? Wil je wat over nou, hem vertellen? Nou, weet je, ik, ik moet, daar weet ik niet zoveel van af En collega Hans Heijnen heeft hem uh, heeft gefilmd. Hem gemaakt. Ja, zullen we even naar luisteren? Ja? Want het is wel een boeiende ja, man. Het uh, is dus een brugwachter in Warms. die niet van ijs houdt. Mijn, mijn liefste temperatuur, dat is een beetje... Mijn favoriete temperatuur is een beetje 20, 23 graden. Dan beweegt het water weer een beetje en dan varen er wat boten dan, dan vind ik het weer leuk worden. Nou, ja, deze periode komen we ook wel door natuurlijk. een ja, brugwachter die, die Elfstede toch voor <laughs> zich voorbij ziet trekken... en hoopt dat het gaat dooien, want als het water maar een beetje beweegt. Hey, heb je wel nou, een idee dat, dat, hoe, die, dat hoe diegene... Dus de, dat is met de andere kant, uh, de, de andere kant van, uh, van uh, de rug naar het ijs staan. Precies, zo is het ook. Hoe zijn jullie te werk gegaan om die mensen te zoeken? Uh, is een, er zijn een aantal researchers vooruit gegaan. Hebben bedacht... Bijvoorbeeld Gerben, die is van tevoren al gevonden. Dus we zochten iemand die niet ala, uh, la uh, kans hebben voor de, voor de overwinning was. Maar wel een, een goede... Een man met een verhaal. Goeie, een man met een verhaal. En een, een echte Vries die, uh, die ging deelnemen. Dus die was gevonden en bereid gevonden. Um, de brugwa brugwachter was gevonden. Uh, er was bedacht dat iemand anders, Hedy uh, Honigman... die zou mensen filmen die op zoek waren naar een onderkomen. Uh, die mensen waren natuurlijk nog niet gevonden. Dus dat kon alleen maar ter plekke plaatsvinden. Dus het hele concept was van tevoren goed uh, uitgedacht. Een mm. aantal mensen waren gevonden. Alleen niemand wist natuurlijk wanneer die Alstede toch zou plaatsvinden. Ja. Ja. Het was niet te plannen. Dus het was snel schakelen in ieder geval. Dus ja. Heb jij uh, zelf de montage gedaan? Van jouw onderdeel? Van mijn onderdeel heb ik dezelfde montage gedaan. Wat was het ergste dat je weg hebt moeten gooien? <laughs> Goh. Maar je mag ik... er twee noemen. Denk nee, ik. nee, nee, nee. Ik, ik kijk, ik, ik praat over uh, 13 jaar geleden. Hè? Ja. ja. Want ik, deze uitzending van Andertijd Sport heb ik, heb ik verder. Mijn onderdeel is daar. Mijn aandeel is daar een deel van. Dus je bedoelt te zeggen, ik kan het me heel moeilijk herinneren. wat ik toen allemaal uh, heb moeten weggooien? Ja, eigenlijk wel. Als, als ik het ja. ja, wat is je er dan van mij, bijgebleven van die dag? Van die dag. Nou, wat <laughs> me bij is gebleven is de, de kou. Het was heel erg koud. Ik heb er eigenlijk zelden meegemaakt dat ik het zo koud heb gehad. om te filmen, omdat het vastpakken van die, van die apparatuur is gewoon koud. Als het uh, een snijdende oostenwind. We werden ongelooflijk goed opgevangen door de vrouw van Gerben. Dat vertelde hij net al. Dus daar... ochtends dacht ze daar nog heel anders over, John Ja, en misschien de afloop ook wel. Want het is natuurlijk wel gewoon... Je vraagt iemand, iemand op zo'n dag om iets anders te doen... dan die eigenlijk van plan was. Ja. Namelijk een cameraploeg van uh, uh, nou ja, koffie en uh, weet ik wat te voorzien. In plaats van uh, nou ja, niet mee te schaatsen, dat misschien niet. Maar wel gewoon in alle ontspannenheid... Ja. Voelde ze voelden zich misschien niet helemaal vrij. Dat kan natuurlijk ook. Nee, ze, ze voelden zich niet vrij. En dat kan ja. ik me ook heel goed voorstellen. Ja, ja. ja. ja. ja. En, uh, ja ik, ik heb er ook geen, niet, niet echt een antwoord op, wat hoe dat. Ik heb wel het gevoel dat het in een geweldige harmonie verlopen is hoor. Maar uh, die onvrijheid kan ik me voorstellen. Ja, is het wel iets waar je uh, waar je trots op bent dat je dat hebt gemaakt? Ja. Waarom? Uh, omdat ik het heel mooi vind om in een hele korte tijd iemand die ik eigenlijk niet ken, ik, ik ontmoette de Gerben de avond van tevoren en zijn familie, om dan toch te proberen om iets... Nou, met een klein verhaal, uh, in dit geval uh, nou ja, zijn onstuitbare drang... om het derde kruisje te halen, om dat in wel te brengen. Ja. Dat vind ik mooi. kan ik me voorstellen. Ja. Uh, er is in totaal zes uur materiaal. en uh, De passie die veel mensen voor het schaatsen hebben... Uh, is samengebald in een half uurtje materiaal. Hij ligt op 25 à 30 minuten achterstand. Dus, en ik geloof dat hij 20% van de winnaar mag zitten. Dus, uh, nou ja, dat is even afwachten. Maar, uh, nou, ja. Dat ja, was derde echte kruisje. Ik denk ook wel de laatste, trouwens. Dat was richting het slot, denk ik, van jouw gedeelte. Ja. Het uh, bleek ook zijn laatste te zijn. Dat uh, heeft hij wel afgezworen ja. nu. Hij heeft hem ingeleverd. Ja, uh, ja, ja dat de wist hij gaat. toen ook niet. En, en dat het nu 14 jaar terug is dat hij verreden is. En, uh, of 17 jaar. Is, nee? Uh, ja, 1997. Dus dat is uh, 17. 17. Ja, het gaat snel. Ongelooflijk. Jong. Nee, ik bedoel dat het al die tijd geen LCD toch meer gereden is. lag ja, ook niet in de lijn van de verwachting. Ja. Hij heeft er een paar keer tegen aangezeten. Alleen voor Gerber was het inderdaad zijn derde en zijn laatste. Ja. Stel nu. Uh, dat er een elfstedelijk toch komt. Ja. Hè? Net na de Olympische Winterspelen ho hoop ik dan maar heel erg. Ja. Anders leidt het zo af, hè? Ja, ja, dat jammer, uh, hè? ja, precies. Is het dan mogelijk dat die documentaire dan uh, alsnog zo wordt gemaakt, zoals jullie van plan waren? Nee. Nee, ik denk dat deze andere tijdensportuitzending die dus de, de, wat bedoeld was als twee uur nu in een half uur samenbalt, dat dat eigenlijk het, het, het laatste is wat er van, van, van mee, mee gedaan wordt. Ja, want? Uh, nou, omdat het destijds niet gelukt is om er een. om die film van twee uur van te maken. Omdat de, de delen, zeg maar, niet een mooi geheel vormen. Ik kan me ook voorstellen dat de tijden veranderd zijn. De tijden zijn veranderd. Uh, Daarom is het nu, heeft het vooral een, een, een archiefwaarde gekregen. Maar om daar twee uur te naar, naar te kijken, denk ik dat het te lang is. Ja, precies. De tijd is, het is allemaal sneller geworden. Het is sneller. Ik dus heb het in een half uur gezien. Leggen. Gewoon. Ja. Ja, ja, goed. Met wie ga jij morgen kijken? <laughs> ik ga met mijn familie kijken. Ja, die is eigen wat familie. kleiner dan die van Gerben, maar. <laughs> het zijn er, nou, zijn er drie. Goed, nog één keer. Morgen, dus Delftstede, de dat van 1997. Nooit eerder vertoonde beelden. In een half uurtje tijd. 10 over 10 Nederland 1, was het? Ja, ik ga kijken met mijn familie. Dankjewel, John. Did my best to When the came down the up to the platform of surrender. I was but I was kind. And I get When I see an open door Close your eyes Clear your heart Cut the cord Are we human? Or are we dancers? My sinus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 minuten voor half elf. Terwijl het EK Allround in volle gang is, verkiest de Nederlands beste schaatser de Spaanse zon om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Sven Kramer is op trainingskamp op Tenerife. Uh, toch volgt Kramer zijn landgenoten wel in hamer, maar heel erg is hij niet met dat EK bezig. Ja, ik spreek zo wel, maar niet, uh, niet onwijs intensief of zo. Je hebt het toernooitje zes keer gewonnen, hoe is dat ja. om daar dan nu niet bij te zijn? Ik moet eigenlijk zeggen dat ik er weinig mee bezig ben en... Uh... Ja, ik betrap me eigenlijk er zelf ook al op dat het uh, ja, me eigenlijk ook niet zo heel veel uitmaakt. En, uh, dat is misschien ook wel goed. Kramer is dus in de Spaanse zon. Hij verkiest nog één keer de accu opladen boven het EK Allround. En het is eigenlijk om Kramers. Jarenlang wilde hij overal meedoen om overal te winnen. De belangrijkste reden is gewoon dat ik eigenlijk überhaupt gewoon niet met het Allround bezig wil zijn. Dus mentaal niet en fysiek ook niet. Dus ik wil ook niet. Ik wil niet starten voor de 500 meter. Ik wil niet, ach, ik wil niet onnodig veel werk doen van de 500 meter. Waardoor, de, waardoor het weer bijt voor de 10 en de 5 kilometer. Dus ik wil alleen maar die 5 en 10 kilometer bezig zijn. En ja, dat is dan uh, de keuze. Dat is veel belangrijker dan het fysieke aspect. Ja, ja het, is, het is een combinatie van. Ja. Hoe ben je fysiek? Nou, ik klink nu een beetje verkouden. Dat zul je ook wel horen. Maar eigenlijk. We uh, ja, ja, zijn naar de zon en dan ben je verkouden. Ja, dat is lekker hè. Maar uh, ja, ik kan. Uh, Eigenlijk gaat het best wel goed. Ik ben hier alle week en ik ben eigenlijk sinds vandaag pas een beetje kouder geworden. Dus uh, ik ga zondag alweer naar huis. En ja, ik, uh, ik heb het heel erg goed gehad en uh, ik denk dat het me wel uh, veel gaat brengen straks. En met straks bedoelt Kramer natuurlijk in Sochi. Want dat is waar alles voor wijkt dit jaar. Of eigenlijk waar alles al vier jaar voor wijkt. Deze vrijdag is er een van twee trainingen. Een korte fietstraining en een sessie op de schaatsplank. Want Kramer is door schade en schande wijs geworden... Hij luistert tegenwoordig naar zijn lichaam. Een lichte verkoudheid betekent geen paniek... maar betekent een dagje iets rustiger aan. Ben je rustig richting, uh, richting de Spelen? Uh, ja, was rustig? Ik denk dat ik uh, zeg maar van mezelf niet heel erg rustig persoon ben. Maar, uh, Zelfkennis? Ja, ik ja, denk het wel. Dat uh, komt ook met de jaren. Uh, nou, ik denk dat ik uh, relatief rustig ben... En, uh, ik heb nog vier weken. Ja, ik kan er eigenlijk weinig meer aan doen. Ja, het is gewoon uh, ja, fris blijven en uh, ja, honger krijgen naar die wedstrijd. De Tenerife TVM-delegatie bestaat deze week uit Sven Kramer, Christijn Groeneveld en Wouter Oldeheuvel. En is dus even groot als die in Hamar. Verder wordt Kramer vergezeld door twee jongens van zijn fietsclubje. Alles om de omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken. Want over een maand in Sochi moet alles perfect gaan. Zeker als je Sven Kramer heet. Ik kan ook alleen maar verliezen. en Daar ben ik me ook de degen van bewust. Maar uiteindelijk is het wel natuurlijk gaat het om hoe ik er zelf mee omga. Ja, ik weet gewoon dat het... Uh, uit ervaring natuurlijk dat het niet zo makkelijk gaat zoals, zoals mensen denken. En, uh, ik moet heel veel werk voor doen. en Dat vind ik ook helemaal niet erg. En dat doe ik met liefde en ik vind het hartstikke leuk. Maar het is niet zo ver, ja, vanzelfsprekend als het meestal doet voorkomen voor mensen. Nou gaan veel mensen naar de Olympische Spelen toe de kans om er iets moois van te maken. Hoe ga jij daar dan naartoe? Want, want jij moet. Ja, nee, ik moet. Ja, ik, wil er, ik wil er zeker ook iets moois van maken. Maar ja, uiteindelijk moet ik wel gewoon winnen. Ja. Maar dat moet ik ook voor mezelf. En uh, ja, om, uh, om het Olympische gevoel op te doen, dat uh, die tijd heb ik gehad. Ja. Kun je daar genieten? Nou, ja. Ik moet wel zeggen dat ik vaak pas geniet nadat, uh, nadat de overwinning binnen is. Maar uh, de Spelen zijn natuurlijk wel altijd iets speciaals. En uh, ja, daar, daar kun je niet omheen. Beetje, ook al sluit je er vooraf af, dat is gewoon niet te doen. Ja, zo, zo groot is dat. Voel je nu dat het dichterbij komt? Want alles is achter de rug. Hè? Je bent geplaatst en zo, al die hobbels ja. genomen. Je hebt je kledingpakket, dat zal je niet interesseren. Maar je hebt het. Voel je dat nu? Um, ja, nou ja het, wordt nu al, het wordt nu spannend natuurlijk. Ja, ik, heb, eh, ik ga hierna nog één keer naar Insel toe, volgende week. En dan eh, de, volgende, de volgende stop is eh, Sorsi. Als je dan hier aan het treden bent en je staat ja. hier op die, op die plank... zit dat dan in je hoofd? Ja, continu. Maar rij je dan op die plank hier, rij je daar de Olympische 5 kilometer? Nee, nee, maar ik ben er wel, ben er wel gewoon de hele dag mee bezig. Hè? Ja. Op de fiets, op de plank, ja. Ja. tijdens het ontbijt. Dat ja. is mijn obsessie. Nou, ik weet niet of het obsessie is, maar uh, ja, ik hou er ook wel van. Weet je, ja, het is ook gewoon belangrijk. En Iedereen kan het wel bagatelliseren en uh, het minder belangrijk maken. Maar het is wel gewoon heel erg belangrijk. En, en, en, en er moet ook gewoon gewonnen worden. En dat, dat is ook waarom ik sport bedrijf. Dat was Sven Kramer tegen Joost Tecklenburg. Dan uh, gaan we naar uh, het strand. Hele ander, uh, andere ondergrond. Want Marianne Vos en Sebastian Langeveld hebben op de mountainbike, de strandrace, Egmond-Pierre-Egmond Egmond gewonnen. Veelvoudig, wereldkampioen en was net als vorig jaar... een klasse apart op het strand tussen Egmond aan Zee... en de Noordpier bij Wijk aan Zee. Ze kwam solo over de finish. Roxanne Kneteman eindigde op bijna twee minuten als tweede. Langeveld won bij de mannen en daar werd Bram Rood tweede. En wie ook aan de start van de Egmondpier-Egmond stond... was Dam. TV-collega Han Kok vroeg hoe het met hem ging. Ik mag niet vloeken voor de camera, maar ik heb de afgelopen maand uh, qua fysiek uh, een, ja, een hele slechte, slechte winter gehad. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, Ik heb griep gehad. Dus uh, geen blessures ofzo, maar gewoon grieperig en uh, niet fit. En dat gevoel dat blijft een beetje aanmodderen en dat is gewoon niet lekker. Dus uh, ja, wat dat betreft een slechte winter, maar uh, ja, we hebben nog lang hè. Ja, maar je hebt lang niet al je trainingen kunnen doen die je zou willen doen? Nee, nou ja, precies. Daar komt het om neer. En uh, de trainingen die je doet, doe je ook nog op een ander niveau dan, uh, dan andere jaren. Maar je moet ook niet te veel terugkijken naar andere jaren. Je moet gewoon doen met wat je nu hebt. En uh, uh, nu is het zo. En, uh, ja, ik heb nog wel uh, een paar weken voordat de eerste koersen starten, de, uh, ja, de, de wedstrijden op de weg dan. En uh, de, ik denk dat ik uh, wel tijd genoeg heb nog om klaar te komen. Nou, gaat het in je kop zitten ook? Ik kan me voorstellen van dat je denkt van... Oh, oh, oh, oh ik kom ja. achter, ik kom achter. Ja, tuurlijk. Ja, kijk, wat dat betreft is soms... Uh, ik ben altijd heel secuur met mijn logboek. Maar uh, ja. wat dat betreft is een logboek kan ook tegenwerken. je werken. En dan denk je, oh, ja, vorig jaar was ik al uh, zo op dit niveau nu. Of, uh, of uh, deed ik al die trainingen. En, uh, Hoe ga je daarmee om? Ja, dat moet je gewoon even vergeten. En... Uh, nou, ik heb afgelopen week redelijk in mijn getraind. Uh, goed kunnen trainen door de heuvels. Maar nou voelde ik me vanochtend bij het opstaan weer een beetje minnetjes. Maar ja, je, gaat toch, uh, je, ga, je sta je toch graag aan de start. Het is, uh, je ziet het net in die sporthal, het is een leuke wedstrijd en leuk om mee te doen. Dus dat gaat allemaal wel. Maar allemaal 100% is het niet. Nee, wat ik me ook afvraag, hè? bedoel, jij doet dat eigenlijk je hebt het over je logboek wat je ieder jaar doet. Jij blijft altijd hier, hè, in Nederland. Jij doet altijd daar uh, voor het grootste gedeelte. In Maastricht, in, in jouw omgeving. Daar train jij. Jij hebt geen huis in Spanje. Waar, waarom is dat eigenlijk? Uh, uh, nou ja, kijk, je bent natuurlijk al 180 dagen per jaar van huis. En uh, dan is de winter ook wel een fijne periode om thuis te zijn. En uh, nu ook, ja, nu met de afgelopen weken het weer. Het weer was het probleem niet, zeg maar. Ik bedoel, qua, het was... Uh, Volgens mij dat ik dinsdag woensdag uh, aan het fietsen was in Zuid-Limburg, was het 13 graden. Ja, ik, ik weet niet of jullie vorig jaar maart nog herinneren, maar dat was toch een stuk kouder. Dus het weer was echt het probleem niet, maar het is meer gewoon het feit dat ik in mijn eigen omgeving... Uh ja, toch op mijn gemak zit en lekker kan trainen, en alles bij de hand heb de Mijn zeur, mijn fitness beneden thuis, mijn rollenbank, alles is bij de hand. En ja, een vrouw en kind, natuurlijk ook, en dat is ook belangrijk. En als het koud is, dat interesseert je dan ook minder? Ja, dan ga ik meestal het bos in op de mountainbike. En uh, dan doe ik, ik mijn uren in het bos. En ja, dan, wat ik zeg, dat heeft de afgelopen jaren altijd goed uitgepakt. En, uh, dat, wil ik, uh, ja, dat, dat systeem dat, dat werkt voor mij en dat hoef ik wat dat betreft niet te veel te veranderen. Maar je moet wel gezond blijven en dat was uh, nu even het geval dat het niet zo was. Ja, nog eens Wat vertellen ze het verhaal van het zwijn? Ja, dat is, nou, Ik kan het meteen ontkrachten, ik heb het dus niet doodgereden. Nee, We waren aan het trainen in, uh, in de buurt van Beek en uh, ik, was, uh, ik reed naast Karsten. En opeens zegt hij, oh stop, stop. Want ik had, ik had zelf niet eens zien liggen. En in de berm lag een zwijn. En daar hebben we een foto meegemaakt. En ja, toen kwamen er heel veel mensen die dachten dat ik dat beest met mijn ja, wegfiets kapot had gereden. Maar dan lig je er niet, uh, dan lig je er niet zo, zo bij, zeg maar. Dus uh, ja, dat beestje dat is waarschijnlijk s'nachts aangereden door een auto. En uh, ja, daar hadden we een foto van gemaakt. Maar voor de rest, uh, ja, ik ben er niet aan geweest, laat ik het zo zeggen. Wat wordt je eerste wedstrijd? Uh, Normale de route Adel Sol. Ja. Dus daar Spanje en... Uh, ja, dat is pas 25, 20 februari begint het. Dus wat ik zeg, ik heb nog wel tijd. Ja. Toch niet één maand. Ja. Want wat je natuurlijk met je vorige uitstekende seizoen gedaan hebt... jij en de rest van je ploeg... is natuurlijk verwachtingen scheppen, hè? Besef je dat? Dat, dat, dat, dat er met de prestatie van vorig jaar ook de verwachtingen komen? Ja, nou ja, natuurlijk. De mensen die willen graag weer zo'n tour zien, natuurlijk. En, uh... Ik hoop dat ik in juli weer datzelfde niveau kan halen als, als vorig jaar. En, uh, ja, daar ben ik nu hard voor aan het werken. Alleen het zit nu even tegen. en uh, ja, Daar baal je van. Maar ja, Dat die verwachtingen komen dat is alleen maar goed natuurlijk. Want uh, betekent dat betekent ja, dat we goed gereden hebben de afgelopen jaren of maanden. En uh, dat de mensen ja, dat meer verwachten is alleen maar goed. Dus ik zie het meer als compliment dan dat het uh, tegen me werkt. And dance with me. Danny Blind heeft een contractverlenging van de KNVW op zak. De bond wil dat de huidige assistent van Louis van Gaal... ook na het WK doorgaat als assistent. Waarschijnlijk als rechterhand van Guus Hiddink. Het is zelfs de bedoeling dat Blind na het EK van 2016 in Frankrijk... de nieuwe bondscoach van Oranje gaat worden. En PSV en Fulham hebben een akkoord bereikt over het huren van Brian Ruiz... Of de oudspeler van Twente inderdaad naar Eindhoven komt, is nog onzeker. Want de Costa Ricaan heeft de clubs voor het uitkiezen. Als Ruiz kiest voor PSV, dan heeft de technisch directeur Marcel Brands zijn gewenste versterking binnen. Bij Fulham komt de aanvaller nauwelijks aan spelen toe. PSV speelde vanavond trouwens een oefenwedstrijd tegen de Duitse Augsburg. En verloor met 1-0. Langs de lijn. 1-0... Uiterlands voetbal. In Engeland is Chelsea tot in elk geval morgenavond koploper van de Premier League. De ploeg van uh, trainer José Mourinho won met 2-0 op bezoek bij Hell City. Arsenal en Manchester City staan nu op 1 en 2 punten achterstand, maar komen later nog in actie. Voor Manchester United is die uh, koppositie nog heel ver weg. Maar na drie nederlagen op rij weet de ploeg wel weer wat te winnen. Op uh, Old Trafford versloeg United, zonder van Persie nog, Swansea City met 2-0. De club staat nu zevende, negen punten achter op Chelsea. Everton blijft de grote verrassing van Engeland. De ploeg won vanavond weer. Dit keer met 2-0 van Norwich City. Het staat nu vierde. Eén plek boven Tottenham Hotspur. De ploeg uit noord londen won. Mede dankzij een treffer van oud-Ajaxid Christian Eriksen. Met 2-0 van Crystal Palace. Sulkjaar, Ole Gunnar Sulkjaar... heeft zijn eerste competitiewedstrijd als trainer van Cardiff City verloren. West Ham United won in Wales met 2-0... René Meulenstein krijgt voelen nog niet aan de praat. De Nederlandse trainer krijgt in, in eigen huis met liefst 4-1 klop van Sunderland. Southampton was met 1-0 te sterk voor West Bromwich Albion. En dan Spanje. Daar kijkt iedereen vanavond uit naar de topper tussen Atletico Madrid en Barcelona. Dan hoop je al veel spektakel. Dat verwacht je ook. Het bleef 0-0, Edwin Winkels. Goedenavond. Was het spektakel of niet? Nee, niet echt. Uh, inderdaad die 0-0... Er gebeurde wel heel veel op het veld, maar heel weinig kansen aan niet één van, van beide kanten. Uh, je verwacht zo'n Spaanse top. het is wel heel, heel erg intens, enorme snelheid, enorm gevecht op het veld, uh, veel overtredingen. Uh, als scheidsrechter liet gelukkig heel veel voetballen ook, wat niet heel normaal is in Spanje. Maar uiteindelijk toch een beetje een smaak van teleurstelling. De ploeg uh, Barcelona dat misschien wel wilde... maar niet kon. Helemaal werd vastgelegd door Atletico. En Atletico Madrid dat, dat zo blij is... met, met, met die gedeelde positie, compositie... met Barcelona. Dat ze vanaf het begin dachten van... Nou ja, uh, gelijkspel is goed genoeg. En misschien heel, uh, als we een keertje... Uh, via een koude kunnen scoren... Dan, dan zijn we heel erg blij. dus Uiteindelijk de twee ploegen heel erg tevreden. Uh, het publiek in, in het Calderon ook. En de televisie kijken niet zo erg. Mm. Messi startte weer op de bank. Wa waarom? Ja. Nou, gisteren in de persconferentie van, van Tata Martino, de, de coach van Barcelona, uh, bleek dat al een beetje. Hij zei van de mensen vroegen hem van na, na die wonderbaarlijke 30 minuten tegen Getafe van de week, Messi viel in, scoorde twee keer in de laatste vijf minuten. En hij zei van jeetje, de oude Messi is weer terug. Nou, hij zei nou, wacht even, wacht even. Hij heeft twee maanden niet gespeeld. Hij heeft nu 30 minuten gespeeld. Zo iemand heeft tijd nodig om, om terug te komen. Bovendien had hij spelers als Pedro en Alexis die, die gewoon heel veel scoorden de laatste tijd. En die wilde die ook vertrouwen geven. Dus ja. heeft hij gebaar gemaakt van die spelers blijven staan. En Messi uh, valt in eerder dan gebruikelijk was gelijk al in, in, in de rust. Uh, viel Messi in voor, uh, voor Alexis. Maar die hele tweede helft hebben we toch ook op een enkel momentje na niet de Messi gezien die we tegen Getafe zagen. Het was heel moeilijk voor hem ook. Atletico verdedigde perfect. En uh, Barcelona en ook waarschijnlijk Messi zelf hebben besloten om hem heel rustig terug te brengen. Zodat hij op de belangrijkste momenten van het seizoen vanaf februari, maart uh, volledig fit is nog steeds. Ja. Ze blijven bij de koploper door de 0-0. De de, durf je wel te voorspellen op basis van deze wedstrijd uh, wie nou de beste is? Nee vandaag absoluut niet. Ja, Barcelona dat wel wil, zoals altijd. En dus het meeste balbezit heeft en, en bijna altijd op de helft van de tegenstander voetbalt. En Atletico is heel blij. Dus Diego uh, Simeone, de, de coach van Atletico, begin van het seizoen, beklaagde hij zich erover dat, dat Real Madrid en Barcelona zoveel voorsprong hebben, zoveel meer geld, zoveel sterren, dat daar niet tegen te vechten is. Dat dit altijd de komende jaren een, een, een competitie tussen twee zal zijn. En, en iedereen is, is dolblij, zeker in, in, bij Atletico, dat, dat ze nog altijd bijna op de helft van het seizoen gelijk staan met Barcelona. En ook na vanavond overheerst dat gevoel een beetje. Dus uh, ik denk dat het, uh, dit Atletico in, in zo'n vorm, vandaag de, de, uh, de spitsen, maar ook niet, niet zoals die normaal zijn, maar in deze vorm, uh, dat ze heel ver uh, kunnen komen. Hmm. Afelai, die zat wel bij de selectie vanavond. Maar ik had de indruk ja. dat hij nog niet helemaal fit was. Dus waarom zit hij dan wel bij de selectie? Ja, dat was heel erg verrassend. Uh, Martino besloot gisteren om uh, 22 spelers mee te nemen. Dat zijn er vier te veel. Uh, Wedstrijdformulier moet je er 18 inschrijven. Maar dat zat voor het eerst sinds, sinds, sinds hij weer terugkeerde bij Barcelona. Naar zijn verhuur aan Schalke uh, Zat Affelai daarbij. En inderdaad, door de nog niet officieel fit verklaard. Net bijvoorbeeld als, als Quenca een andere speler. Die we kennen van, van zijn tijd bij Ajax. Die ook nog geblesseerd is. Maar hij heeft hem willen meenemen om misschien een beetje vertrouwen te geven. Of, of uh, wat ze hier ook denken. Uh, een beetje in de etalage te zetten van... Uh, clubs, let op, we hebben Affalei hier. Die is weer bijna fit, hij kan voetballen. Dus als jullie hem voor het sluiten van de, van de wintermarkt uh, willen huren... Dan, dan hebben we hier Affalei. Hij zat uiteindelijk natuurlijk uh, op de tribune... omdat hij van Archer nog niet, uh, nog niet ja. mag voetballen. Ja, ja. Uh, uh, zijn er al geruchten over clubs of uh, gaat het te ver? Nee, uh, ja. verder... verder niet gehoord. Ja, Afflei heeft, heeft natuurlijk de pech dat, dat hij absoluut in de picture is geweest. Hij heeft november vorig jaar zijn uh, laatste wedstrijd gespeeld uh, sinds terug in Barcelona. is geopereerd. En, en uh, ja, als je niet voetbalt, dan, uh, dan ben je snel vergeten. En er zijn weinig clubs die natuurlijk aandurven spelen die van zo'n uh, moeilijke operatie, lange blessure komt, om die zomaar even voor, voor veel geld te gaan huren. Vanavond uh, kwamen er ook twee spitsen in actie. die uh, straks uh, op het WK tegenstander zullen zijn van Oranje. Alexis Sanchez uh, namens uh, Chili. en Diego Costa, uh, voor, uh, die speelt bij Spanje. Wat voor indruk heb je van hun? Dat, dat uh, van hun vanavond niet zo groot. De laatste maanden zijn ze in, in, in bloedvorm. Kost daar ietsje minder de laatste tijd. Alexis heeft, heeft heel veel gescoord. En, ja, misschien de les uh, voor de verdedigers of de mogelijke verdedigers van Oranje. Om te kijken vandaag naar deze wedstrijd. Hoe je moet verdedigen. Hoe je deze twee spitsen uh, die enorm snel en sterk zijn uh, kunt uitschakelen. Uh, wat, dat wil wel bewezen. Dat, dat, dat je ze aan banden kunt leggen. Uh, maar het blijven twee ongelooflijk gevaarlijke spitsen. Costa is natuurlijk niet 100% zeker van, van zijn plaats in de spits bij Spanje. Hij is een nieuwkomer, net genaturaliseerd tot Spanjaard. En de, de Spanje heeft toch een hele grote uh, groep goede spitsen. Alexis wel is de spits van Chili... Beste voetballer ooit, noemen we ze daar al. Maar vanavond hebben we ze allebei niet, uh, niet gezien. Zoals we de laatste maanden hebben gezien. Duidelijk. Dankjewel, Edwin Winkels vanuit Spanje. Atletiek Bilbao haalde overigens met 6-1 uit tegen Almaria. En er blijft vierde in de Primera Division. Zatter de Vigo vond thuis met 2-1 van Valencia. I've made up my mind.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 Chasing pavements. Rea Lenders is met haar 33 jaar een veteraan in het trampolinespringen. Toch besloot ze dit jaar het roer volledig om te gooien. voor haar grote missie. Rio 2016. Ze verliet de, de, de, trouwe, de vertrouwde trainingsbasis in Nederland. en vervolgens stortte Lenders zich in een buitenlands avontuur. Eind december was ze weer even actief in Nederland. Niet op de trampoline. Nee, tijdens het Turrencircus. Van, uh, dat het Gim Gala heet. En daar was Rea Lenders de spreekstalmeester. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Met trots stel ik u uw gastvrouw van vandaag voor. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Rea Lenders. Een bijzondere teugenshow. Een van de presentatrices van dienst tijdens het gymgala in Almere, Rea Lenders. Wie had dat ooit gedacht? Ja, niet veel mensen denk ik. Ikzelf eigenlijk ook niet. Maar uh, het is wel een hele eer dat ik dit mag doen. Het is heel erg spannend om zo'n zaal vol met nou, 3000 mensen uh, ja, toch die show te geven als presentatrice. En dat is, wel, uh, dat is toch wel wat lastiger dan ik, ik had gedacht. Ligt hier een nieuwe carrière in het verschiet of is het echt eventjes voor bij? Nou, voor nu is het zeker voor bij. Ik, ik, ik ben nog zelf uh, de topsporter en, en dit was gewoon een hele mooie uitdaging om erbij te doen. Maar goed, wie weet, als ik het uh, de komende dagen nog beter zal gaan doen, uh, ja, weet je niet wat het voor de toekomst betekent. Live toegezongen te Wouter Dubois was dit uit Canada, Erika Nemeen. Rea, we spraken elkaar eerder dit jaar. Toen zei je van ja, ik wil doorgaan, dat is één. Maar niet in Nederland, dat is twee. Dus waar train jij nu? Ja, klopt. Uh, ik train niet in Nederland. Ik train uh, in België, in Deinsen, bij Sportak Deinzen. Uh, met de nieuwe coach, Willem-Jan Slaats. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ben je echt helemaal gaan rondkijken van waar kan ik terecht? Uh, waar moet ik gaan trainen? Wat zijn de ideale landen om te zijn? Ja, ja het is begonnen... Uh... Ja, Canada, daar zitten natuurlijk de beste toppers. Maar om helemaal vanuit Nederland naar Canada permanent te gaan... dat is gewoon geen optie, dat is gewoon te lastig. Dus toen had ik zoiets, ik wil naar Duitsland. In Duitsland uh, trainde Anna Dogonatse, de Olympisch kampioen van Athene. Zij was er in Londen ook bij uh, als 39-jarige. Dus ik had zoiets, haar coach, IJ, uh, Stefan Nou, oh, die kan wel met wat oudere dames omgaan. Dus ik dacht van, nou, dat is een optie. Dus uh, gesproken met hem en hij was heel enthousiast... Maar toen kreeg ik voor de kerstdagen, kreeg ik, uh, in uh, vorig jaar kreeg ik een uh, telefoontje van hem. Nou, dat het toch niet mogelijk was, omdat ik uh, ja, toch een concurrent ben. En toen ben ik het toch dichter bij huis gaan zoeken. En kwam je in België terecht? Ja. Maar dat klinkt dan wel een beetje als uh, keuze C, D, E? Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant, ik heb nu een, een, een trainer, Willem-Jan is een man, um, hij is clubtrainer. Ik heb, ik heb verder nergens last van, hij kan zich volledig focussen op mij voor de volle 100%. procent. En uh, uh, om aan te geven dat zijn basis uh, als, als trainer uh, in Rusland ligt, heeft mij ook wel gewoon doen besluiten om naar hem toe te gaan. Betekent het ook dat hij je die nieuwe impulsen kan geven die je zocht? Want daar ging het uiteindelijk om. Ja, klopt. Ik was gewoon op zoek naar, naar een coach die mij um, tactisch, technisch, maar ook mentaal kon voorbereiden. En, en ja, dat doet hij zeker. In wat voor opzicht ben je een andere springer geworden? Of kan je het zo, zo scherp niet zeggen? Nou, zeker wel. Want ik ben dan afgelopen zomer bij hem begonnen. En ik moest echt helemaal op nul beginnen. En om aan te geven dat dat niet alleen op de trampoline... op technisch vlak was, maar ook het fysieke deel. Ik dacht van, hè, op zich... Nou, ik was niet slecht. Maar in zijn programma en in zijn optiek uh, moest ik ook echt vanaf nul starten. En... Kan je nagaan. Dus je bent 30 plus en je ja. moet op nul beginnen. Ja, klopt. En, en dat heeft ook wel een beetje geresulteerd dat ik afgelopen jaar... Um... Ja, niet uh, op het WK heb gestaan. We moesten dit doen om hè, bepaalde dingen af te leren. En dingen afleren is een stuk moeilijker dan dingen aanleren. En dat met name in de technieken. Ja. Eerder, ja, om het een beetje uit te leggen. Eerder was het een beetje voorover gebogen om uh, de vooroversprong in te zetten. Maar nu is alles, zo vaak dat ik het kan en zo vaak dat het nu uh, lukt, uh, alles meer rechtop. Dus die houding is heel anders geworden. Maar ik merk wel en ik voel wel dat dit wel verschil nog kan maken in mijn carrière. Dat is eigenlijk bizar, hè? Dat je na al die jaren dan ineens tot zo'n totaal andere ja, conclusie en aanpak komt. Ja, ja en, en, maar ik snap het wel. Was er veel overtuigingskracht voor nodig? Nou, ik voelde het gelijk. Ik, als je, en, en ik als sporter, als je iets, uh, iets voelt ja, en, en, en dat voelt goed, nou, dat is ook wat je wilt hebben. En hoever rijdt jouw sportieve ambitie tot uh, welk jaartal? Staat Rio toch nog steeds wel in jouw agenda? Ja, ja zeker wel. En, en dat was ook wel... Uh... Waarom ik door ben gegaan naar Londen. En, uh, en dat is was niet één jaar, niet twee jaar. Maar dat is een volledige cyclus. En een volledige cyclus daar hoort de dus Olympische Spelen in Rio ook zeker bij. Dus die presentatieklussen die moeten eigenlijk tot na 2016 <laughs> wachten. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar voor het univ gym Gala maak ik zeker wel de uitzondering. Ik hoop dat jullie genoten zijn. Ja, Realenders in een heel andere rol dan we gewend zijn in deze bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is bijna elf uur. Ik geef u nog even PSV mee ter overdenking. Want PSV bereidt zich op krankenaria voor op de tweede helft van het seizoen. De Eindhovenaren kunnen niet terugkijken op een geslaagde eerste seizoenshelft. Bart in Friesema ging er naar de trainer, Filip Cocu. De vraag is dan natuurlijk hoe het na de winterstop beter moet. Philip, trainingskamp hier in Spanje. Volgens mij hebben jullie pittig getraind, wat ik ook een beetje hoor uit de verhalen. Is dat een hele bewuste keuze geweest om hier flink te gaan bikkelen? Nou ja, flink te gaan bikkelen, maar moet wel, de basis wordt, wordt hier wel gelegd voor de tweede helft van het seizoen. En ja, dan zeker de eerste week, de eerste acht, negen dagen van, ja, van het trainingskamp. Het ligt er nadruk meer op het fysieke gedeelte dan dat we eigenlijk alleen maar rekening houden met de twee wedstrijden die we hier spelen. Ja, want je moet ook echt wel weer een basis leggen hier voor de tweede helft. Ja, we hebben natuurlijk heel veel spelers ook die, uh, ja, die terug zijn gekomen van blessures, die uh, afgelopen eerste helft van het seizoen ook tegen een aantal dingen zijn aangelopen. Nou, daarnaast hebben ze vakantie gehad. Nou, als je dan terugkomt, dan, uh, ja, dan zal het accent uh, op het fysieke, uh, de inhoud, en de scherpte, vooral uh, in de eerste week uh, tot tien dagen liggen. En daarna gaan we na de wedstrijd tegen Ajax toe werken, ja, dan, dan zal de intensiteit duidelijk lager worden. Zodat uh, ja, alles aanwezig is om goed voor de dag te komen tegen Ajax. Hoe is de spirit momenteel in de groep Na dat toch moeilijke eerste halve jaar, uh, Hoe wordt er wat dat betreft gewerkt? Ja, eigenlijk heel goed, moet ik zeggen. Het is, uh, ja, we hebben natuurlijk afgesloten met twee overwinningen. Maar je proeft en je merkt wel dat het goed is geweest. Uh, dat er een bepaalde break is. Iedereen is even uit geweest, komt dan toch weer terug. Met, uh, ja, met een fris hoofd, met nieuwe energie en uh, ja, met heel veel zin om aan de tweede helft van het seizoen te gaan beginnen. Ja. En dat zie je ook terug op de trainingen. Er ja. wordt uh, heel goed gewerkt, scherp en, en uh, ja, dan zie je dat de kopjes weer fris zijn. Dus dat is een goed teken. Wordt er ook überhaupt nog teruggekeken op die eerste helft of wil jij vooral met deze groep vooruitkijken? Nee, we zijn nu aan het vooruitkijken. Uh, we hebben natuurlijk heel veel uh, teruggekeken, uh, wedstrijden geanalyseerd... Want ik denk dat het natuurlijk wel een belangrijk onderdeel is uh, in, een, in een groep met, met, met een heel jong team die, uh, die nog niet zoveel bagage hebben om, ja, hoe moeilijk het soms ook is, uh, toch terug te kijken en te leren van, uh, van de moeilijke momenten die je hebt meegemaakt. Ja. Maar op een gegeven moment is de winterstop daar en dan uh, gaat iedereen er even uit en dan kom je terug en dan wil je ook vooruitkijken als speler en dat, uh, daar zijn ook alle ogen op gericht. Ja, wat is wat dat betreft... Uh... Uh, van dat evalueren, terugkijken. Wat is voor jou de belangrijkste les geweest? Ik bedoel, Deze ploeg heeft tijd nodig. Het is een jonge ploeg. En, en die, dat grillige zal er misschien nog wel een beetje in blijven. Maar wat is cruciaal? Of waarvan je denkt, dat uh, moet eruit en dan gaan we nog een heel leuk seizoen zijn. Nou ja, kijk, wat er precies uit moet. Dat, dat, ik denk dat het belangrijkste is... Uh, wat, wat dat, een van de grootste leermomenten is geweest denk ik, voor de meeste spelers... is, is de, uh, een bepaald besef op een gegeven moment bovenkomt... dat je het echt als groep, als team moet doen. Dat je elkaar nodig hebt... En, en, en dat merk je misschien wel juist in een, in een periode waar het heel erg moeilijk gaat. Dan kun je niet meer zelf alleen oplossen en, uh, en je eigen spel spelen. Maar je zal uh, erover na moeten denken hoe je medespelers op elkaar zitten. Wat die nodig hebben, hoe, hoe ze aangespeeld willen worden. Maar dat je ook op elkaar kan vertrouwen uh, in, in alle defensieve taken. Nou, ik denk in dat opzicht dat, uh, dat ons elftal wel belangrijke stappen heeft gemaakt in... Uh, in dat opzicht in de eerste helft van het seizoen. En nou is het belangrijk om dat ook te laten zien in de tweede helft van het seizoen. Ja, en dan moet je meteen tegen Ajax. Ik heb verschillende verhalen. De een zegt lekker, kom erop. Dan staan we er meteen. Ander zegt misschien een Ajax uit. Dat wordt meteen weer heel pittig. Wat vind jij? Ja, ik vind het lekker dat we zo, uh, zo beginnen. Uh, nieuwe staat meteen een geweldige wedstrijd om naartoe te leven. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen uh, seizoen zelf heel veel wedstrijden gespeeld waar we eigenlijk... Nou, misschien één dag training, voor hadden we voorbereiding, dat volgde me heel snel op. Nu heb je na de winterstop eigenlijk tijd om ergens naartoe te werken. Maar ik zie dat als een geweldige wedstrijd om, uh, om te beginnen. Dat was Filip Koku. De Nederlandse handballers zullen niet deelnemen aan het WK volgend jaar in Qatar. Uh, Oranje had nog een kleine kans, maar dan moest Griekenland vanavond verliezen van België. U voelt hem al aankomen. Het werd inderdaad 30-30. Morgen speelt Nederland in Sittar tegen Israël. Dat duel is alleen voor Israël van belang. Zij moeten met grote cijfers winnen om nog kans te maken op het WK. En Schaker Giri is bij Steel-toernooi in Wijk aan Zee geopend met remise. De Nederlander was niet opgewassen tegen de Koepaan, Dominguez. Aan de 30 zetten schudden de twee elkaar de hand. Loek van ook in actie. Hij verloor van de rus Karyakin. Tot zover, en was Langs de Lijn. Deze lange Langs de Lijn. Die begon om 1 uur en eindigde dus nu 10 uur later. Maar Radio 1 gaat gewoon door. Zometeen met het oog. Met Max van Wezel. Ik wens je nog een heel fijne avond. Nieuws heeft een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf 8 uur praat ik een uur lang met een toonaangevende Nederlandse wetenschapper. De kennis van nu met Koen Verbraak. Over drijfveren, wapenfeiten, twijfels.